Wij beginnen de rechterkolom, 286, op de pagina Resh, Lamed, Alf, de Lamet de 231. de de rechterkolom, de de rechterkolom, de gelezen de vorige oude, de oude, de, oot, uh, de, oot, de oot, uh, Resh Mem de van de uh, voorschrift om zijn zoon vrij te kopen. de oude, de oude, de oude, de oude, de oude, de de over het leven, en ander over de dood. En dat uh, bracht hij terug, uh, leidde hij af van een, een bekende vers bij het scheppen van de wereld. Van waar Elohim et Kolasarasa, dat Elohim zag alles wat hij maakte, deed. En zie hier, het is tof, me oot. zeer goed. En dan tof slaat het op, eigenlijk verwijst naar de eh, engel des levens, en me oot zeer naar de engel des doods. Elf. Uitleg. Ja lief, de katuw, je hebt een kim, je hebt een asher je hebt tov meode. je hebt een kim, tov, hebt mala haim, Meode ze Dit commentaar, Hassoulamis, is helder, duidelijk en uh, f, f, he, eigenlijk niets meer nodig is dan alleen de, dit commentaar en men komt wel uit alleen met de juiste kavana. Ja, lief, dus de zoger leert dat uit het uh, vers. We hebben Lokhim met Kola Sherassa en lokim zag alles wat hij deed. De regel 12. We hebben tof met oot en zie hier, het is zeer goed. Asher 13, we tof. Waarbij en zie hier, het is goed. Dat is engel des levens. En het woord meode zeer, ze, veertien malachamavet, dat is engel, engel des doods, veertien na de put. Ki <tie> has bijom de masse, vijftien berichit, basot he de hashishi. niet alu haolamot, Zestien me ode. Schazieren pin ole ala alla bamakom arihan pin. Van ook bamakom zeventien Abavima We ziek as a mochin de haaibashli boot achting нет батылько хошер малаха мават вело оде нейоди эла що не машиним так дихінат мы оде тому що є 20 багмара тикун бад малаха мават ланецьях що альзе ба енын дуінта гаремс вехіней ду Da Malach ha'im me Ode da Malach Amavet. punt 14 na de punt. Ki as van dan, of toen bij jomashishi shishi, op de zesde dag, de Maaseb breshit van de scheppingsdag wat zod Hij hey, de -hi in essentie van de letter hei van het woord ashishi. As dat woord gezegd, staat in het Torah. Ha Shishi. Shishi Sh betekent zesde. Ha betekent de zesde. -ze ha van. En deze woord, dat deze letter Ha, dat uh, was het op de, op de, dat was de nou de uur no, van de. Uh, dat letter H verweest ook naar het, de uur het uur. En dan zeg je dan in essentie van Hey, de letter H van het woord Hashishi. Op die dus hey, 5 uur dus, uh, van de dag. En dan is het, tellen we niet de, de uren zoals wij die, die kennen, maar de dag is dan ook verdeeld in. Twaalf stukken niet alu ga ulamod me od die werelden waren zeer werden zeer stegen zeer hoog op zestien en je goed kijken wat je verder ze schaar ze hier ole allah ba makom dat ze iran pin steeg naar de plaats, steeg op naar de plaats van de Arikhan pin. En de Nukwa naar de plaats van de Abuima. Ze Zeventien. We zien dat maar schon da as en dan, en bevatte, bereikte, bereik de eerste mens, bereik dan toen. Van Gaja, mogen van gaya, volledig het mogen van gaya. 18. Nil Batelko dat daardoor, let op, was opgeheven de kracht van de koning des doods. We weten dat de, het licht Chokma doet, eh, Klipot eh, opheffen, die, die, die verdwijnen dan, die schuilen. Welo, en niet alleen dat, letterlijk, negentien. Elleshim nim taarp, genad me maar dat ook het aspect met ood, oftewel de koning, de engel des doods, werd verzoed. Kmoshi, je hier bij koen het op, zoals no, so het zal zijn in de gmaratje de regel 20. het in de tijd van. In de tijd wanneer, zoals gezegd werd, de profeet heeft gezegd: de dood is opgehouden, is opgeslorpen voor eeuwig. Dus eigenlijk ver, verzoet, betekent dus dat de, de, de, de engel des doods getransformeerd wordt in het leven. Zoals deze Baharem is dat daardoor. Daarvoor kwam de hint. In, de, in nog in, ja, aan april begin. Eigenlijk aan, in de tijd, eigenlijk van de schepping van de wereld. Op de zesde dag. We heneet en zie hier. Het is goed. Hashem zag dat het goed was. En dat is Malachim. Dat is Engel des Levens. Terwijl het woord me hoorde, 22, da malle gemavend. Dus zeer, dat is Engel des doods. 22, na dit punt. Achenata. Agar 23 de ets had dat.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 we hebben een rechel, een linker kolom, en de hebben bahor Adam. Mishum hebben twee pijlingen van da dehaim we hebben twee Bepidion zee, de regel drie, ja, in het midden, mit kayem malacha 4 Vier, we onder gelas malacha, maar het is geweldig, geweldig hoe hij ons dat uitlegt. Zie dat? Zo um, so is de mens gemaakt, dus voor zijn zonde, dat hij kon gewoon dat op deze manier uh, aantrekken, uh, kwam er het licht chogma en daardoor was hij bevrijd van de, van de Engel des Doods? Achijn echter 22, de rechterkolom. En nu goed kijken. Goed horen, elk woord horen, wat je zegt. Ata ach, nu, acharachede et zadat. Nu, na de zonde van de boom, de, van, het, uh, van de kennis van goed en kwaad, 23. De werelden stegen niet zoveel op, op het vijfde uur, de erf Shabbat, 24, aan de vooravond van de Shabbat, in essentie so, so van hey, de Hashishi, van de letter hey, van het woord Hashishi, zoals in de Torah wordt gezegd. Ja, wat op de zesde dag, Hashishi, dus dat uh, is een hint dat het op de vijfde uur voor het vallen van de Shabbat, voor het uh, beginnen van de Shabbat plaatsvond. Ja, en dat is normaal. En, en nu is het niet zo na de, do, na de uh, zonde van de eerste mens. We well, al ah, kennen daarom. En nu moet iets gecompenseerd worden moet een tikkun komen daarvoor. Wij kennen daarom aan ons, we himmelen, mitzwa, en daarom hebben we een speciale mitzwa nodig. 25 we ham shichla nog hachana om ons aan te trekken, let op wat hij zegt ons, hachana, de voorbereiding, we koch en de kracht, en dat is allemaal voor het vallen van de Shabbat. Lekabel ora haim om het licht van het leven, oftewel het ora het licht van gaya, te ontvangen. Im kol panim, in ieder geval op de dag van Shabbat. We hier de regel 1 de kolom hamitswam. En dat is de mitzwa, het voorschrift van. Fidion Bachor Adam. Oh, de vrij, het vrijkopen van Bachor. Zie je dat woordje Bachor? Het zoals Bikur, Bikur Bikurim, herinner je? Hetzelfde. En hetzelfde woord voor Bracha, dus de, de zegening. En dat is dan de Bachor Adam, de eersteling van de mens. Dus het vrijkopen van de eersteling van de mens. Eersteling, eerstgeboren dat noem ik gewoon eersteling. als eerst, eerst, de eerstgeborene van de mens, misroom, omdat, bahu purkana, omdat, door dat vrijkopen, de regel 2, het kaim da, de kaim wordt, stand houden, stand houden, die engel van het, van het leven, een de engel des levens, Weet alles en wordt eh, verzwakt, de regel 3. Hau, die, ja, ik verwees die, dus verwees naar die engel, de mawet, engel des doods, de regel 3 En hij vertaalt het ons nog een keer, nog een keer, dus in het Aramees, en hij vertaalt het ons. Papidion ze, de, door dat vrijkopen... Nietkeer, Malagegeji, wordt de engel des levens staande houden. De regel 4, wanneer gelaars en verzwakt de engel des doods. De regel 4, naar de punt. En wat mij betreft kijk ik natuurlijk, natuurlijk steeds uit naar het moment wanneer jullie niet meer uh, mijn uitgebreide toelichtingen nodig zullen hebben. nu en dan geef ik iets, maken we iets van zoals de vier naturen van de mens. Dingen die, die gewoon uit de zoger, van de zoger zelf. Uitspreken uitspringen als het ware uitkomen maar eigenlijk alles is verklarend hier vanuit de zorger zelf, al in kleine details kan ik dan even even nog uh, een klein beetje nog uh, toelichten en, enzovoort, en verder is niets nodig, de zorger is zelfverklarend Arie is zelfverklarend we hebben niets meer nodig en niet, we hoeven niet steeds aan te sporen hey, ik wil graag al um, zo uh, graag willen al in de fase komen met jullie waarbij jullie niet meer aangespoor, aangespoord hoeven te worden om uh, te werken geestelijk werk doen aan zichzelf hey, we, we zien geen woord wat slaat op het geestelijk werk uh, van alles is al uh, we zitten alles in de materiaal in in le leerstof dat uh, al uh, veronderstelt dat ieder weet al hoe te werken aan zichzelf en met al het, het verleden wat we hebben geleerd in het verleden en meegemaakt in al die jaren van onze studie, moet het voldoende zijn right? dus niet kijk uit naar in, mijn, in onze lessen van de zoger dan, nou oh, wat gaat je dan weer iets vertellen dat ik het kan toepassen in mijn ellendige situatie. Er is geen ellendige situatie. Er is een situatie, niemand zit nu in, van jullie in, den, in een put. Ja, het is wel de druk van de, zeg ik, de zwaarte, zwaarte van, van het normale bestaan. We zitten niet in de uh, absolute, alleen maar in absolute. We zitten zelfs wie in absolute zit. Die moeten ook dragen. Alle drie werelden. Ja, Brijaitser, Asia. En die zijn, zoals we dat geleerd, 90 kien. 50-50, 50-50. En daarna, het wereld ASEA is 9. Kien tegen 90. 10 van het Heilige. En van het, de, als het ware, van de Citra Agra, van het onderheden. En dat gedragen moet worden, Niet denken dat wij kunnen vluchten van het bestaan door jezelf uh, uh, uh, te doen, die zo'n fly away uh, in de hemel. Wij zijn juist hier gezet. En zoals het hier is, uh, geen engel kan het bereiken, kan ervaren wat een mens kan ervaren hier in deze wereld. En ook wij kunnen niet ervaren wat in de hiernaam als zogenaamde olama ba, wat zal het zijn, als een moment daar is uh, veel meer dan alles wat hier op aarde, en tegelijkertijd ook hier op aarde een moment, is veel meer dan alles wat in de, in de, in de, in de toekomstige wereld zou zijn, of de hiernormaal Gewoon leren zogar en andere uh, studieonderdelen vanuit het, uh, het commentaar van al en als er geen commentaar is zoals het geïmpt, dan we gewoon van Ari De Regel 4 naar de punt. De haïnu. Bij dome de nas de. Bij dome de sa as 5. La da Marie schon. Alle dingen maat zielat basot hei, da shishi zes. Schu'na sa' m'alachamavet, to' m'ode. Ki zgulat mitzvah zo, zeifen, de pidion bachor. De bachor. Ken zgulat mitzvah, zgulat mitzvah zo, de pidion bachor. Nog een keer gehalde ik het land, het een stuk. En nu goed geken, over dit voorschrift. Het voorschrift, let op, om... Zijn eersteling, oftewel zijn eerstgeborene vrij te kopen. Dat is dan, eh, staat tegenover, als het ware een prototype van wat Hashem heeft gemaakt met Adam. Let op. Eh, ja, en hoe dat wil zeggen, bedoel ik dat dat in vergelijking, oftewel zoals het was, gedaan toen aan de eerste mens, de regel 5. Door de maatsil hetzmo, door de schepper zelf. In essentie van de letter he, van het woord hashishid, oftewel op of het of vijfde uur voor het uh, uh, beginnen van Shabbat. Dat dan toen werd Engel des Doods zeer goed gemaakt. Ja, zeer goed gemaakt. Dus werd, eh, werd verzoet, zoals u zoals dat zegt. Ken Zgula met zwaar, zo, zo is het ook het, de wonderlijke werking. Zgula yes, is wonderlijke werking. Zo is het ook het, de wonderlijke werking wonderlijke werking van deze mitzwa van, zo ook is de wonderlijke werking van deze mitzwa van het vrijkopen van de bagor van de De Regel 7 Na de punt Ela lolicamri Kmoas Ach lo dat het een beetje lastig is, dat het een beetje lastig is, dat het een beetje lastig velo dat het een beetje lastig is, dat het een zeer essentieel verschilletje tussen nu en toen. Na dus nieuw, na de zonde. Let op. Hele legamrie, legamri, maar niet helemaal zoals so het toen was. Ja, met dit voorschrift berekenen we wel wat, maar niet zoals so helemaal als het toen was. Zo'n ja, lol dan toen had de Engel des Doods absoluut geen kracht meer. Kiata, want nu, dus na de zonde, van, de, van de, de boom, aan de boom van de kennis, kennis van goed en kwaad, negen. Efshara, Demetswa, Pidyon, Bagoor, let op, nu is het mogelijk door het voorschrift van Pidion Bagoor, van het vrijkopen van de eerstgeborenen. Alleen maar, let op, alleen maar, de, alle, hem, die engel des dood, alleen maar te verzwakken, Alleen te verzwakken. De regel 10. We lo en niet helemaal uh, uit de wereld halen, als het waar. Voorbij laat ik gaan. La virope, voorbij laat ik gaan. Oftewel, uh, Nivellieren, oftewel helemaal of onschadelijk te maken. Reicheltje in Adepunt. Non-actief stellen, beter gezegd. Bapurkanada Kanada, 11 Kame Lehayim, Bahu Sitrabisha Sitra Bisha, vlo B. Die Babilon der ten ze konen kmo shamru, vaak oghara ozev, Oto wij dan ech as bo ode. Hij geeft ons een vers, zin in het Aramees en vertelt hem. Letterlijk eigenlijk in het Hebreeuws. Daarom zal ik uh, het beide doen. Maar voor kan hij dit, door dat vrijkopen, voor kan hij vrij, vrijkopen, Elf. Kan je uh, hij uh, voor hem voor zijn, zijn eerst. Geboren, ga je hem leven. Kamadeit, maar zoals het gezegd werd. hoe We Sitra Birsha en deze Sitra Agra, oftewel Sitra en deze um, en dit kwaad, het um, kwade, de, oftewel de kwade kant. Shavakle ver, verliet, verliet hem, verliet zijn zo zijn eerstgeborene daardoor, verlaat zijn eerstgeborene daardoor, en grijpt aan hem, niet aan. Zie, en greep in hem, zie dat, zo in, in, met een heel ander voorzetsel, Greep in hem, want greep altijd, greep van dienen. Die ze zei, door dat vrijkopen, de regel 13, konelo hij vertaalt het gewoon. Hij koopt voor hem leven, oftewel verkrijgt leven voor hem. Shamro, zoals, ge zoals gezegd werd. Wa gara zoals gezegd werd. En de... Kwade kracht, deze kwade kracht, verlaat hem. 14. Weinonechas boord en niet meer hecht zich aan hem, letterlijk in hem. 14. Na de punt. Klomaar. 15. Acharsche nitahar legamre arideemit zwazo. We zestin oot, sumachizabo, likochot hara. Azjahollik not zeifentin lo achajin. Shuhusot mochin dehaya de Shabbat shabat. Ki achtin kwarhu tahor legamri. Misit rabisha de istaev. Pagouf 19. Michamata het deets hadat. Welke je sloeg aan na likabel hamoch de juma shabbat. Er wel de godin was niet voortaan. Maar ik wist ook niet als traditioneel toen ik traditioneel leerde de Torah. We begreep ik niet waarom in de regel waarom altijd heb ik gezien dat de, deze akte, ja, de uitvoering van de, de, deze mitzwa, van het vrijkopen van een kind, ja, als een, ja beteel, soms uh, ja, ziet het wel dat een, een kind wordt geboren bij, bij iemand, um, en dan op de achtste dag is die, wordt hij besneden, en dan bij de eerstkomende Shabbat. Uh, vervult hij deze mitzwa van Pidjon Ben, van het vrijkopen van zijn zoon. Natuurlijk geeft hij dan geld aan de synagoge, doet er, hoe, hoe dat zich allemaal regelt. Maar de bedoeling is dat hij doet het op, juist op, de, op vrijdag. Op vrijdag juist mincha, dus voor het vallen van Shabbat. En nooit begrijp ik het waarom is, waarom is het zo, uh, juist voor het vallen, voor het Beginnen van de Shabbat en Juche. Kijk, wij leren hier. En de zoger leert, open mijn ogen. Let op. Klo maar. Dat wil zeggen, 15. Aharsen, Na, het ahar Nadat hij helemaal gezuiverd werd door deze mitzwa. Ja, door, de, door het vervullen van dit voorschrift. En er zijn niet meer. Uh, aanhechten aan het kind, aan het pasgeboren kind, uh, van de krachten van het kwaad, kwade krachten. Als je goede knoodlood, dan kan vader vader kan verkopen voor hem, oftewel verkrijgen voor hem, leven. Zeventien. Wat betekent leven, daarna nieuw na het vervullen van dit voorschrift kan die leven voor hem ver, eh, doen verkregen. Dat, dat is de essentie van mogen de Gaia, de Joma Shabbat. Dat, dat is de essentie van dat een mens dat die ontvangt dan mogen van Gaia. En Gaia is leven. Mogen van het leven, letterlijk. Op van de dag van Shabbat. Ik waar goed aan hoor. Want. Hij is, he, want hij is dan al helemaal zuiver, gezuiverd, 18 in het midden, met Citra van de kwade kant, of dat is Sitra Achere, de, welke Achere werd aan was aangehecht aan het lichaam, 19, vanwege de zonde van de, aan de boom van, uh, van, kennis van goed en kwaad. Welke ha, hachana, en daarom, let op, dus aan de vooravond, voordat het Shabbat al begint, heeft die alle gereed, is zich gereed, heeft die voorbereiding getroffen, om morgen van de dag van de Shabbat te ontvangen. Kijk nou hoe geweldig is dit, dit voorschrift, wat dit doet, ja. En op welke manier is dat, komt het tot stand? En niet alleen maar zo met handen en voeten en een paar, een paar, een paar zilveringen, die de vader geeft, daar, dat daardoor iets gebeurt. Gebeurt niets. Gebeurt alleen wanneer het kennis daarvan is. Wanneer die weet wat die doet. Maar hoe kunnen ze dat weten? Hoe kunnen ze dat eh, mogen van ga je ontvangen? Uh, en kind en zijn en, uh, vader en uh, noem maar op. Die, dat, die, die, die dit voorschrift uh, vervullen. Als hun rabbijnen weten niet dat. Nou vertel het aan een, aan een, aan een rabbijn, welke dan ook. Vertel het aan een hoofdrabbijn van Nederland. Weet je daarvan geen geen, geen, geen sprake van. Je heeft geen kilim van Kabbalah. Zij hebben geen kilim van het geestelijke. Ze hebben geen kilim om het geestelijke te ontvangen. Heel. Hun kilim zijn kilim die gevormd werden door het veel leren van eh, het... Eh, naar het verbond van vlees. Maar naar verbond van kilim, naar verbond van geest, hebben zij niet. Deel, hij begrijpt absoluut niet wat hij zegt. Interessant is het, want ik heb... Eh, ik had jullie wel eens verteld dat uh, uh, de hoofd van de Talmud Academie hier in, de, hier in Amsterdam is bij mij geweest hier dat, om te leren. Hij zei, oké, okay, je wil een beetje dat nieuwe, die is nieuwe gekomen. Jongeren, die, die wilde graag wel. Ik zei, ik wil dat leren. Ik zei, oké, okay, kom bij mij. Of ze zei je kom bij hem. ik zei, nee, kom bij mij. Kom daar bij hen komen, daar een comedie maken. Nee, kom bij mij gewoon tijd à tête. Gezicht tot gezicht. In, in een klein kamertje bij mij. In mijn studiekamertje. En hij kwam. En ik heb ook een boord daar, daar. Ik heb dingen opgetekend. Ik had een uur of drie misschien. Twee, drie uur weet ik niet precies. Had ik met hem een uh, gesprek proberen aan te knoppen. En dat. En ik stond, Ik voelde steeds. Ik zag wel. Dat ik stuit op de op vlees en niet op de ziel, niet op het geestelijke. Ik kon er niet doordringen door die dikke lagen van eh, krachten die opgebouwd waren, alleen maar slechts, slechts naar. Eh, oftewel, de die opgebouwd werden naar het verbond naar vlees. Nu is het zo dat er niets verkeerd is om eh, verbond naar vlees, kilim van, naar verbond, uit verbond naar vlees op te bouwen. Maar het is niet genoeg, duidelijk. Er moeten nog verdere, diepere, kilim, dieper gelegen kilim ontwikkeld worden. aangesproken worden. En dan komt er, komt men tot de redding. Maar zij komen niet tot de redding, geen een van hen komt tot de redding. Zonder Kabbalah onmogelijk is het. En toen, eh, na zoveel poging, dus één keer was het natuurlijk, en toen zag ik, nee, het is onmogelijk. Met al hun zijn, Ehm, uh, vlotte. Uh, lezen en alle andere dingen, alles wat je gelezen had. het bleef alleen maar. in. Uh, in. Uh, naar vlees. Kilim naar vlees. En toen aan het einde van de sessie had ik gezegd. ik wens je het allerbeste in Mochashem, jullie, jullie, jullie je, je uh, kracht verleden en kracht geven om ook uh, Kabbala te leren, maar niet met mij. Hey. Mikael, ja. Wat is er gebeuren met een moscheen uit Torah? geschreven no, Die is tweede, tweede uh, zoon niet uh, besneden is gedaan. Toen gaat hij naar uh, Egypte. Ja, maar dat is iets anders. vrouw vraagt, wat uh, gebeurde toen met uh, Moshe, die zijn zoon, de tweede zoon, die, yeah? Yeah. die had op, op weg naar Egypte, dat uh, hij he, uh, nie, hem niet had besneden. En was het was het uh, bijna dodelijk, het uh, met de dood getroffen. Dat is heel iets anders. Uh, uh, misschien wel dat, maar het is. Ik, ik ga dat niet, niet, niet. Ik Ga erop niet. Ik ga niet op. Uh, We gaan naar boven. We zijn klaar met deze mitzwa. Wij gaan naar boven, naar de regel 7, naar de, de tekst van de zoger zelf. Maar maar Picuda arbisa. Maar maar het veertiende voorschrift. Eigenlijk de laatste, het laatste wat we leren uit de zoger hier, uit de zoger van dit, deze inleiding van de zoger. Zelf de laatste mama hoe geweldig het is dat wij zo ver zijn gekomen met de zogger want ik zou het niet eens kunnen dromen dat wij dat zouden halen want ik begon met de om omdat mij als het ware opgedragen werd om de zoger te beginnen. En wij begonnen dan een jaar of hoeveel, hoeveel vier, vijf jaar geleden, weet je niet meer, vanuit, vanuit absoluut, de absolute nul begonnen wij eigenlijk <coughs> van niets eigenlijk. Zonder kennis van het Hebreeuws, zonder kennis van het aramnees en zonder kennis überhaupt van Zeer, zeer sumir en kennis van Torah en bijna niets van de voorschriften enzovoort. En, so en dat wij zo so ver gekomen zijn met de Hashem. En wij gaan verder en verder. En het wordt gemakkelijker, wordt het niet gemakkelijker in de zin dat het, uh, het de stof wordt, leerstof gemakkelijker wordt, maar het wordt gemakkelijker, het wordt steeds een gevoel van um, steeds meer gaat het openen, zoger gaat zich openen en dat dat uh, zal zich manifesteren in het uh, creëren van in ons van de kelim die uh, in staat zullen zijn om het, het, het hoogst geestelijke waar te nemen ervaren, smaken en le het leven in te laten blazen ook uh, ga je het licht je in te blazen, in te laten komen in ons, en ons leiden verder naar onze uh, volledige redding en bevrijding en vervulling. De regel 8 van de Zogertekst zelf. Ot mem sein, pikuda, arbezar, lenatra joma de šapta, De Igo joma de naij hamikol uwdi Negen brishit. En nu goed kijken wat die je ons verteld wordt, in het voor in het voorafgaande voorschrift ja van kopen van de eerstgeborenen was gesproken van het uh, wat, wat, wat bereikt men daardoor, dat op de dag van Shabbat ontvangt men het licht gaar. Ja of niet? En nu kijk nou wat is dan de laatste, de laatste veertiende mitzvah. Pekuda de Oud Reshmem zijn 247 Pekuda Arbisar. Abis, het het veertiende voorschrift is, Lenatra Jonga de om te waken, zoals men dat zegt, naleven, vrij vertaald, klassieke vertaling. Maar Lenatra betekent waken, letterlijk, over de dag van Shabbat. Goed opletten, waken en niet naleven, zoals, zoals die klassieke vertalingen van de Joden zelf eh, ons willen laten geloven dat we moeten naleven. We, waken, goed opletten, waken en neem dat wel, wel ter harte, dat woord waken over de Jom Ashaba goed opletten, ook nieuw in dit geval wat we leren. Waken over Shabbat, over de dag van Shabbat. Waarom moeten we waken en niet naleven? Wat naleven? Wat, moet, wat is het naleven? Die blinden, die vertellen dat met naleven. Waken over Jom Shabbat. Onthoud het, fixeer dat woord, waken over Jom Shabbat. De dag van Shabbat. Die goede jonge, want dat is de dag van het rusten van alle oefde de brichiet, van alle verrichtingen van de scheppingsdag. Regel 9. Zie dat, dat is deze dag. Hoge klivan trin ...gaat Netura de Jom... ...ha -Sabbat. En nu kunnen we nog verder gaan... ...de regel negen. Uh, ik zou dan... ...ik wil niet iets doen... aan de zoger uh, En dan gewoon... ...lees ik nog verder... ...de regel 9. na de laatste punt... ...nog eentje. We gaan... ...de kashra... ...ha de volgende pagina... ...de eerste regel... ...ha yoma joma... Bukke En goed, goed, goed kijken... wat hij ons vertelt. Want de reding zit hier vlakbij. De kracht van de reding... zit hier, want wij weten dat er... we kunnen niet meer zo... als de eerste mens... voor zijn... voor zijn, uh, voor zijn zonde... om die oh, lichtgaaien... Licht aan te trekken... En, en daardoor bevrijd te worden... Gered te worden van de citra agra. Omdat, het is, wij zijn al product van de zonde. Dus, wat moeten wij dat doen? En dat is wat we leren hier. Haag at lilantrin We Een keer terug naar de vorige pagina, de regel 9. Hier zijn, samen, samen uh, hier, die, deze bestaat uit twee, uit twee pekudin, uit twee voorschriften. Samengevoegd, hier zijn samengevoegd twee voorschriften, let op, in deze zitten twee subvoorschriften, gaat natura de de Shabbat, het eerste is het waken over de dag van Shabbat, punt, we gaan de kasha en het andere is om. Lekasra, de volgende pagina, de eerste regel, joma, Yoma, Yoma Bikudusche, net op, om uh, te verbinden deze dag aan het heilige. Goed, goed kijken, deze twee, twee, deze twee subvoorschriften als het ware. Bijzonder belangrijk, beide. De regel, de pagina, de pagina met bet, de eerste regel na dit punt. Lenatra yoma de shapta, kama de karna, ve arna alehu. De ihu yoma de naïchale aile almin, tweedus verder, We hol avidan be, ishtachlalu, Weet abidu. Ad dit kadesh. Drie joma. De diepste, diepste dingen, die diepste, die diepste, Dinge, die diepste die, äh, geheimen van het bestaan zitten hier. Met op. En de natra joma de shabta om um te waken over de dag van Shabbat. Kama de It Karna, zoals ik heb het al in herinnering gebracht. We It Arna en deed opwekkend bij de lezer, ja, daarover. De Ivo Joba, omdat dat is de dag, de Neigel, de neugel, de in 2, omdat dat de dag is, dat is de dag van het rusten van, van, het rusten van de werelden. We goal Avida, we goal avidan, B. En alle verrichtingen daarin, Ishtaglalu, die in hem zijn inbegrepen, abido en zijn gedaan. Dus van alle verrichtingen, van alles wat gedaan werd enzovoort, dan wordt het uh, rust komt de rust voor de wereld. Ade, alvorens, let op, alvorens de dag geheiligd wordt. Ja, alvorens, alvorens de dag van Shabbat geheiligd wordt. Dus men stopt het al die voorbereidingen voor Shabbat, men stopt het voor de dag geheiligd Wij keren terug naar de vorige pagina. De Hasulam, de linker kolom, de regel 22. De referentie van zijn Bekuda, Arbisa, de Oteresh Mem Zayen 247. Picuda Arbisa, we goeden. de Ha Mitzvah drieëntvindar har baasre. Hij yom shabbat. Fierentvindar. Shuhu yom Habnucha, nikola maase brishit. Put. Ha Mitzvah harbaasre. De baasre. De Mitzvah, de mitswa, hij is. Yomashabad is te waken over de dag van Shabbat 24. Goeie om nog dat is de dag van de rust. Mikoimas van alle daden van de scheppingsdaad. Van alle verrichtingen van de scheppingsdaad. Kan 25. Klolot Kaloot. Stijnits Achat, Shmirat, Yoma, Hier zijn samengevoegd twee voorschriften. Het ene is Shmirat, Yom Shabbat. Het waken over de dag van Shabbat. De volgende pagina. Resh, Lamet Bet, Has, Hasulam, de rector de eerste regel. We lekshor lekshoryom ahubikadushatou en de andere is, om te verbinden deze dag aan zijn heiligheid. In zijn heiligheid. Klomar, wat betekent dat? Let op. Hij helpt ons direct ter plekke. Klomar, twee lehamsihamogen de gochmanikrekode, nikreanikrenu. Anikraïm, sorry, Anikraïm kodeis. Lisch mor drie et yoma de haino, haino, kemos, zacharti, weher, weher, weher, weher, roti. Erg zelden gebruikt deze vorm, gebruikt erg zelden. Ha, elava, vier. Shoe, yoma amnucha leolamod, weholema sim, bo en u miterem shenit kadesh hajo. Klamar, dat wil zeggen, dus, eh, asulam helpt ons direct, voegt een zinnetje toe. Klamar, dat wil zeggen, wat betekent om hem naar het heilige te eh, verbinden met het heilige deze dag. Dat wil zeggen, om morgen van Gogma aan te trekken, die codesheid, die heilig Heet. Leishmoret Joma Shabbat. Om um de, shab de dag van Shabbat. Over de dag van de Shabbat te waken. Drie. Ha, ah, en dat wil zeggen. Kmoshe Zaghart is zoals ik heb het al genoemd. Herinnering gebracht en herinnering gebracht. Weerotie. En heb ik deed. deed, deed uh, opwekken. Daarover. Vier. Jehu Yom Om dus gewoon zoals ik heb gezegd eigenlijk, zegt dit dat. De zoger. Jehu Yom Om dat is de dag van rust voor de wereld. werelden. En alle daden zijn samengevoegd eraan. Vijf. En die zijn gemaakt, gedaan, alvorens de dag werd. Uh, geheel.